Simpson en Kerst Schets bij rechters 13 tot en met 15 vers 8 Geschreven door dominee C. van Dijk Rare snuiter Simpson heb ik altijd maar een rare snuiter gevonden Hij is een rechter, zo'n door God gegeven leider Maar hij doet het allemaal zo raar Hij is een sterke vent die tot je verbeelding spreekt In mijn ogen meer dan B.A. van de E-team Superman en Spiderman tegelijk maar hij is tegelijk te zwak om een leider voor Gods volk te zijn. Wij zouden hem nooit tot ouderling hebben gekozen. Wat een schuinsmarcheerder. Hij kan niet van de Filistijnse vrouwen afblijven. Hij komt voor in Hebreeën 11 vers 32 als een geloofsheld. Als iemand die ons in het geloof is voorgegaan. Maar tegelijk is er zoveel op hem aan te merken. Je kunt het niet bij elkaar krijgen in deze Simson. Twee woorden. Aan de ene kant rechter, aan de andere kant iemand die op grove schaal Gods geboden overtreedt, in de keuze van zijn vrouw, in zijn omgang met zijn nazirerschap. Simpson, duidelijke man, om met twee woorden over te spreken. Het eerste woord over Simpson is dat hij een plaatje is van Israël. Het tweede woord is dat Simpson een plaatje is van de redder die God geeft. Eerste woord. God geeft Israël veertig jaar over in de macht van de Filistijnen. De Filistijnen leven langs de kuststrook. Men zegt dat ze ooit via de zee zijn gekomen. In de Bijbel lees je over hen in de tijd van de rechters. David rekent eindelijk met hen af. Als een oordeel van God over de goddeloosheid van zijn volk... wordt Israël overheerst door de Filistijnen. God gaat een rechter geven. Tot nu toe werden rechters gegrepen door God... Volwassen kerels die werden aangegrepen door de geest van God... ...of geroepen door de engel van de heer, zoals Gideon, Ook wel geroepen door een andere rechter, Rechter. Deborah roept Barak. Of door het volk, Jefta. Bij Simson begint het met een engel die verschijnt aan zijn moeder. Tot twee keer toe. En dan komt de vader er ook nog bij. Een kinderloos stel krijgt uiteindelijk toch een kind. Dat is een plaatje van Israël... Zo is het volk immers begonnen. Abraham en Sara, mensen die er zelf niet komen, die een wonder nodig hebben. En bij dat uitzichtloze van het begin zijn ze weer terug door hun zonde. Anders dan vandaag was onvruchtbaarheid toen een teken van de toorn van de here. Als er onvruchtbaarheid voorkwam, dan betekende dat dat er iets niet goed was met het volk, dat de verhouding met God niet goed was. Zie Deuteronomium 28 vers 4 en 11. Een plaatje van Israël. Ook dat Simpson helemaal aan God gewijd moest zijn. Levenslang Nazireer, nummerie 6. Zijn ouders vragen bezorgd hoe ze hem moeten opvoeden. Je krijgt de indruk dat ze erg hun best gaan doen. Al is vader Manoah ook wel een beetje dommig, vergeleken met zijn vrouw. En beide zien ze niet dat het de engel van de heer is. Simpson heeft gemotiveerde opvoeders, maar het resultaat is er niet naar... Alweer een plaatje van Israël, troetelkind. Simson betekent zonnetje, zonnetje in huis. Uitzonderlijk goed verzorgd, maar tenslotte ondankbaar en eigenwijs. Want als volwassen man gaat hij niet de strijd aan met de Filistijnen. Nee, hij laat zich door de charmes van een Filistijns meisje inpakken. Dit meisje moet u voor me vragen, want zij bevalt me. Hoofdstuk 14 vers 3 vergelijkt Deuteronomium 7 vers 1 tot 11. Een bijzondere positie Israël, maar wat bak je ervan? Tweede woord. Simpson is een plaatje. Niet alleen van Israël, maar ook van de redder die God geeft. Hij is de enige rechter die al voor zijn geboorte wordt aangewezen. De ontmoeting van zijn moeder met een engel doet ons erg denken aan de ontmoeting van de engel Gabriel met Maria. De levensbeschrijving van Simpson doet denken aan die van de Heer Jezus. Veel aandacht voor het begin... En verder een beschrijving van zijn leven die een aanloop is naar zijn lijden en dood. Een dood waarin hij stervend overwinnaar is. Opvallende overeenkomsten in structuur. En als je daar eenmaal op bedacht bent, zie je er steeds meer. Lees maar eens in hoofdstuk 13 vers 5 wat zijn moeder te horen krijgt al voor zijn geboorte. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. Dat lijkt sprekend op de woorden die de engel tegen Jozef zegt, in Matthäus 1 vers 21. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. En dat is ook precies de overeenkomst en het verschil. Wat Simpson een beetje was, dat was de Heer Jezus helemaal. Simpson maakte een begin met de bevrijding. En dan alleen maar de bevrijding uit de Filistijnse overheersing. De Heer Jezus is een volkomen verlosser. Hij redt van de zonde. De zonde die je juist in de persoon van Simpson ook zo ziet. En vanuit deze overeenkomst met de Heer Jezus worden andere details ook sprekender. Dat de Heer tot tweemaal toe de man passeert en zich aan de vrouw openbaart. Dat is een voorbode van de hemelse regie van het kerstfeest toen de Heer de nieuwe mens op aarde bracht. Jezus Christus, helemaal met de man buitenspel. Leren wil duidelijk maken dat het nieuwe begin van dit kind niet te verklaren is uit vlees en bloed, maar te danken is aan Gods ingrijpen van boven. Daarom mag de moeder ook geen wijn drinken. Dit kind moet helemaal openstaan voor de invloed van Gods geest en niet voor de invloed van de wijn. Die twee zijn in de Bijbel nogal eens met elkaar in strijd. Op Pinksteren, vervuld met de geest, spreekt de gemeente in tongen. Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Paulus die schrijft... Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. Efeze 5 vers 18 Nog zo'n parallel. Hoofdstuk 13 vers 24 en 25 De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Sora en Estaol, waar de danieten hun tent hadden opgeslagen, werd hij voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. Moet je horen, Lucas 2... Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. En verderop, Jezus groeide verderop en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. De beschrijving heeft parallellen. Omdat het doel hetzelfde is, dat we nieuwsgierig worden. Wie is hij toch? Wat gaat er van hem worden? Vijandschap door God gesticht. Simpson trouwt met de Filistijnse. Maar het is een mislukte bruiloft. Het lijkt alsof Simpson zich helemaal uitlevert aan de Filistijnse cultuur. Aan het mooie meisje. Maar ook aan de hoge cultuur met kunstige raadselspreuken. Simpson is meer dan een hitsegevechtmachine. Hij heeft een dichter in zich. Het is sterk en het verslindt altijd. Nu biedt het een maal van zoetigheid. Een raadselspreuk. Twee wonderlijke dingen. De verslinder... Waar dus alleen maar eten naar binnen hoort te gaan, daar gaat eten uit naar buiten. Raar, maar waar. En van de sterke of brede gaat iets zoets of zachts uit. Ook al zo gek. Van de sterke of brede hoort hardheid uit te gaan. Wonderlijk. Trouwens, dit raadsel had de Filistijnen op hun hoede moeten maken. Simpson die verliefd is, Simpson die een feestje geeft, dat is gek. Simpson is de mepper, de verslinder immers... In het raadsel zit al iets besloten van het verdere verloop van de geschiedenis. Eigenlijk ligt de sleutel voor het hoofdstuk in hoofdstuk 14 vers 4. God sticht vijandschap tussen Simson en de Filistijnen door een persoonlijke wrok aan te brengen. De Heer wil dat Israël de overheersing van de Filistijnen niet meer accepteert, maar ertegen in verzet gaat. En die persoonlijke wrok is diep. De hoogstaande Filistijnse cultuur valt door de mand, hoofdstuk 15 vers 7. Zijn vrouw wordt weggegeven. Hij wordt aan de kant gezet. Barbaarse acties roepen barbaarse acties op. De omgang met de Filistijnen komt in het teken van steeds verder escalerend geweld te staan. Simpson is erachter. Het ziet er weliswaar mooi uit, zij bevalt me. Maar er gaat een wereld van onrecht en geweld achter schuil. O, gaat het er hier zo aan toe? Dan zal ik niet rusten voor ik me gewroken heb. Israël moet nog leren dat de vijandschap met de Filistijnen is. Simpson weet het al. Israël wordt wakker. Het zonnetje, Simpson, is al op. Simpson wilde trouwen met een heidens meisje en dat mocht niet volgens de wet van Mozes. Hoe is dat tegenwoordig? Mag jij wel trouwen met iemand die niet bij de Heer hoort? Simson had een teken waaruit zijn wijding van de Heer bleek, zijn lange haar. Het volk Israël had ook zo'n teken, zelfs meer dan één. Welke? En hebben wij als volk van Christus ook zulke tekenen? Wie in de Bijbel was ook vanaf zijn geboorte een Nazireer en mocht ook geen wijn drinken? Had hij nog meer overeenkomsten met Simson? In hoofdstuk 14 vers 3 vertaalt de NBV met Zij bevalt me maar een woord-voor-woord-vertaling zou zijn. Ze is goed in mijn ogen. Herinnert dat ook aan de manier waarop het volk Israël zich soms gedraagt? In de schets staat een paar keer dat iets in Simpsons leven een voorbeeld is van wat de Heer voor Israël doet. Of juist hoe verkeerd Israël doet. Ik probeer nog meer van zulke voorbeelden in het verhaal te vinden. In hoofdstuk 14 vers 6 en 19 en in hoofdstuk 15 vers 14... ...staat vermeld dat de geest van de Heer een Simpson is. Bij welke acties van Simpson staat dat er niet bij? Waarom niet, denk je...